De prijs voor de artiest of band die het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage leverde aan de Nederlandse popmuziek. Die Opensits krijgen een geldbedrag bedrag van 10.000 euro. Vitesse heeft in de strijd om de landstitel op het nippertje gewonnen van Pekswolle Zwolle. Het werd 2-1. De Club van de Arnhem blijft koploper in de Eredivisie. AZ won ruim van Nak met 3-0. RKC Waalwijk, FC Groningen eindigde in gelijkstand 1-1. En ook Hierveen en Roda speelden gelijk 2-2 werd het.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 Radio voor zaterdagavond op ZCFM. Welkom bij een nieuw uur van de Nightwalk op deze zaterdagavond 18 januari 2014. De laatste zaterdag van uh, vorig jaar alweer, 2013, hoorde je de jaarmix met uh, DJ Perry en hij is weer in de studio. Eén keer in de maand komt hij voorbij met een beestachtige mix. En ook vanavond, het laatste uurtje van de Nightwalk, DJ Perry in de mix op de radio. Mag ik een heel groot applaus? So bad, so bad. your body and your soul, soul, soul, soul, soul. to the banks to the banks to the bitty truck bitty truck truck truck truck truck truck truck truck truck truck truck truck truck We'll ZANG We'll mm -hmm.